Beste biljartliefhebbers, het mogen duidelijk zijn, het biljartseizoen is in zijn laatste fase. En dat wil zeggen dat ook het biljartnieuws steeds minder wordt. Behalve de toernooien die links en rechts gespeeld worden, valt er weinig nieuws te melden. Zo blijf ik zoeken en melden zodat iedereen op de hoogte blijft. Zo heeft een team uit op Zand van de biljartvereniging SBL meegespeeld in de bandstootcompetitie en hebben dat geweldig gedaan. Vanaf het begin waren ze steeds bovenin te vinden, maar wel moesten ze regelmatig een keertje stuivertje wisselen met de concurrentie, maar dat is alleen maar spannender. MK dames Lieberen met Interval in Bergen-op-Zoom. Met slechts één verliespartij mocht de Waalwijkse Mirjam Hensen bij de Ponderosa in Bergen-op-Zoom de felicitaties als nieuwe kampioen van Nederland Lieberen-Dames in ontvangst nemen. In een leuke en best spannende finale was het uiteindelijk Mirjam die aan het langste eind trok. Mirjam, gefeliciteerd. Kari Herakers en Niels Kromhout die claimen de nationale titels. Op zondag 11 juni werd het Nederlands kampioenschap individueel gespeeld voor biljarters met een verstandelijke handicap. Gastheer was wederom biljartvereniging Horna in, Ho in Horen. Het aantal deelnemers was 48. Het hoogste serie in percentage te maken, Karen 10 van de 12, en dat is een percentage van 85%. En die was voor André Wessels. En de erbij. was voor Peter Jansen, en die was in vier beurten uit. Klasse voor deze geweldige organisatie, en de winnaars gefeliciteerd. Dames van SVW 18 uit Bergen op Zoom. We halen gewestelijke titel Libre-Zuid 1 in Dongen. Het winnende team bestond uit Marijke van Lieshout, Susanne Zegers, Marlies Kuipers, Yvonne de Vos en Karin Schoegers. Dames, gefeliciteerd. Met maar liefst de vier punten voorsprong op de overige drie formaties is Beljachtvereniging Dorpszicht uit Dorst bij Beljachtvereniging Centrum Goorlij kampioen geworden in de eerste klas. Drie banden klein van het gewest Zuid-Nederland. Met deze prestatie verdienen zij een ticket voor de nationale eindstrijd in Nieuwegein. Bij deze wilde ik het voor nu graag houden en heel graag tot de volgende keer.